Vleesvreters, een luisterspel geschreven door Hans Kasper Nogmaals hartelijk dank. Ik dank u zeer. Z zonder dank, zonder dank. En als u nog een vraag heeft. <laughs> nee, lieve dan Heel, dus... nee, dank u. Dat waren ze allemaal. Ze zijn immers voorgeschreven. Het is altijd ja, hetzelfde. Ja, ja, wordt op de duur vervelend. Hè? <laughs> dat mag je ja. wel zeggen. Nogmaals, hartelijk dank. <laughs> Tot ziens, meneer. Tot, Tot ziens. kijk. Oh. Excuseert u mij, ik kom vanwege het IVT van het Instituut voor Tijdbeoefening. Wij houden een enquête... Ma! Een man! Wat? Een man! Een man? Nu ja, hij heeft er wel een mantel over, maar ik geloof het toch. We houden een enquête over de vleesconceptie. Breng hem maar hier! Allee, vooruit. Staat u mij toe? Dank u wel. Oh, excuseert u mij. En voor? Ga naar binnen! Ah. Oh, excuseer. Je excuseert zich altijd, maar excuseert u mij, mevrouw, ik wou u niet En <lacht> Die heeft in zijn leven nog niet veel gezien. <lacht> die wordt gestoord door wat ik niet aan heb. <lacht> maar beleefd is hij, hè? Die is niet beleefd, die is half gaar. Die is alleen maar half gaar. Ik kom namelijk vanwege het IVT. Wij houden een enquête. De grote gro neus heeft hij hem, maar vind je ook niet. Een klaroen. Oh, oh, oh. <coughs> uh, lust u <coughs> graag vlees? Ja, ik, ik bedoel, het gaat over het vegetarische. Niet waar? Uh, over de verhouding. Over de verhouding? Oh. Ja, tot de voeding. Om datgene wat de mens nodig heeft. Ja, het, uh, het zijn maar 24 vragen. Heel simpele vragen. Ik bedoel, als ik stoor... Je hoeft er niet lang over na te denken. Oh, ik maak het u gemakkelijk. Ja, ik, ik vul dat alleen in. Oh, ik doe het allemaal wel zelf. Hij doet het allemaal zelf. Geef die toch eens een stoel, Kitty. Ja, wees nou eens beleefd. We hebben bezoek. Die gaat voor ons alles in vullen. <coughs> Werkelijk lief, hè, dat kereltje. Zo'n aardig ventje, en zo'n neus. Vooruit. <laughs> uh, wat? Hier? <coughs> ja, ja, ik neem nou wel weg, die paardvodder. Kitty, je bent een vies varken. Die rotzooi slingert hier weer rond zijn Jimmy, gisteravond. En, en alles kapot getrokken. Ik zou ervan walgen in Jimmy's plaats. Die das... Ja, ah, die was ook nog. Uh, dank u, dat geeft toch niks. Is dat echt een student? Vraag hem toch zelf. Goedendag. Is dat een eentje? Vermoeien met je eigen zaken, grootmoe. Mevrouw. Een heer. Grootmo, gedraag je fatsoenlijk. Komt u ook daarom? Nee, ik kom van het IVT. Wij houden een enquête. Mijn dochter is daar erg voor voor zoiets. Laat ons maar gerust, Grootmoe. Het gaat over de voeding. <laughs> Die heer doet het allemaal zelf, grootmo. <laughs> Het zal geen aanstoot geven. Kom jij nog was? Nee, nee, nee, nee. Het is alleen voor die ene keer, mevrouw. En dat gaat heel vlug. Oh, jammer. Ik wil alleen mevrouw, uw dochter en kleindochter... Goed, goed, goed. Dan ga ik maar spinazie klaarmaken. Ah, dat is interessant. Voor het middag eten? In elk geval niet voor het ontbijt. Je denkt dat we spinazie eten bij het ontbijt? Dat is toch een idioot? Nee, nee ik bedoel, uh, wat eet u erbij? Groot me buiten. Kitty, smijt me de whisky is. Uh, oh, oké. Okay. Je maakt dan al middag eten en die zuipt dan al om tien uur. En dan kost ze dan al de schone spinazie weg. Laat ons maar toch zuipen. Als ze bezopen is, houdt ze zich tenminste koest. Ah, zou die ook iets willen, Kitty? Vraag het hem eens. Dank u wel, mevrouw. Ik wil u niet ontrieven. <laughs> Wat wil die nog allemaal niet? Ja, als ik misschien ter zake mag komen, dames. Hola, Jimmy. Je staat op mijn kousen. Oh, excuseert u mij. Alsjeblieft, maar die lagen hier. Wilt u ze aantrekken? Doet u gerust. Zou je dat graag willen? Kitty, de man heeft nog twee dozijn vragen. Laat hem op zijn stoel. Dank u wel, mevrouw, dank u. Dus lust u graag vlees. <lacht> Kitty, trek hem zijn jas eens uit. Hij zweet. Dank u wel, ik zweet helemaal niet. Maar, maar, nee, maar, maar nee, maar. Hartelijk dank, dat, dat is niet nodig. Dat, dat was toch niet nodig. Zit er niet aan om te friemelen, Kitty. Ze friemelt niet, mevrouw. Echt waar, ze friemelt niet. Ah, oh, jouw waffelneus. Laat hem, Kitty. Je ziet toch dat hij dat niet eens voelt. Het is een halve garen, ik zeg het toch? Nu ja. Dus, misschien de tweede vraag. Als u vlees eet, wat eet u dan het liefst? Kalfs, runs, varkens of schapenvlees? Wat is dat voor een komedie? Doe de deur op slot. Of wie gaat nog lopen? Oh, verdomme. Dat is ik helemaal vergeten. Uh, wel, ik moet toch vaststellen, dames... Geef dan. die sleutel hier, kitty. Hop! Ja. Steek hem daar toch niet maar. Daar tast de knul tegenwoordig zonder bezwaren. En als die hier gek begint te doen, je weet toch hoe het de vorige keer ging. Die van de vorige keer, dat was een kerel. Maar deze hier... U, u maakt het ons werkelijk niet makkelijk, dames. Maar de hoofdzaak is dat ik antwoorden krijg. Dus wat zal het zijn? Kalf? Rund? Schaap! De schaap. Varken! En voor u, varken. wil je iets van ons, Emma. En nu de volgende vraag. Die tatert en tatert er maar op los, Emma. He, hey, wat, wat doet u nu? Moet ik komen helpen, Kitty. Hey, wat, wat doet u? Strakker aantrekken, ma. Ja, wat doet u met mijn das? Nee, vandaag niet. Doe hem af. Ik, ik, ik heb het helemaal niet te warm. Af die das? Ja, nu moet u toch eens luisteren. Nu wordt het toch al te bar. Zou je me wel eens willen loslaten? Kitty, geef het hem. Dat nu? Ja, ja, jonge man, als ik zie is goed getraind. Gelicht op het tapijt voor je twijfelen. De spinazie is bijna gered. Laat me los. Wat, wat, haalt u in uw hoofd? Schrap hem tegen zijn kont. Niet nodig. Kijk hoe zit het nu met die spinazie? Niemand geeft hier antwoord. Grootmoed, laat ons alleen. Je ziet toch dat we bezig zijn. Oh, zeg Kitty, fantastisch hoe die de toch altijd op het appel krijgt. Wat, wat, wat wilt u dan eigenlijk? Wees toch niet zo groot. Jij rotte hond. Grootmoes, stap het af. Het is niks voor jou. Oh, ze denkt altijd dat ik nooit jong was. Ik was ook jong, kind. Wat wilt u van mij? Geef die vragenlijst eens, Kitty. Maar laat ondertussen dat bak niet los. Waar is dat ding ergens? <tus> <tus> Idiot. Hier, hier heb je het. Ik smeek u, wat, wat moet dat? Laat, laat u mij toch ademhalen. Zeg hem dat hij niet met zijn vragen kan beginnen. Hij moet ons vragen stellen. Wat? Wacht dan? Die brengt 24 vragen mee en kan ze niet eens stellen. Stel jij toch de vragen maar. Goed, ik, ik zal hem eens iets vragen. Lust u graag vlees? <laughs> <laughs> en, en als u vlees lust, wat voelt u daar dan graag bij? <laughs> la, la, laat u eindelijk uit, uit deze grip los. Wat voel je daar dan graag bij? Alsjeblieft, ik, ik krijg geen... Wat krijg je niet? Hij krijgt geen lucht, Kiffie Hij zou graag lucht hebben Eet je graag vlees Ik geloof dat ik u niet verder hoef lastig te vallen als ze niet <lacht> Hij zou graag hebben dat we niet wilden, Kitty. Heb <lacht> je dat gehoord? Ja. Hij zou graag willen dat we niet wilden. <lacht> maar wij willen, willen, spinazie, spinazie, spinazie, spinazie, spinazie. Ja. Juist. Ach, nou, wij zijn niet zo verzot op mannen, jongens. Laat hem niet los uit je schaar, Kitty. Laat hem niet ontsnappen. Die. Die krijgt grootmoe bij haar spinazie. Spinazie met de man. Nam, nam. Oh, oh, oh. Spinazie met de man. Juppie! Leuk, ik ga schreeuwen. Wat? Wat zegt die, gedi? Hij gaat schreeuwen, zegt die. Hij dreigt, Giddy. Ze dreigen allemaal, jongeman. Ze dreigen allemaal vlak voor het einde. Maar... Spinazie, mam, nam nam nam nam, spinazie mix. Met... Joepie. Kitty, Laat nu weer niet alles rondslingeren nadien. Ruim die boel op. Oké. Okay.